En uh, je wordt je bewust van de geluiden om je heen, met je ogen gesloten, met je ogen gesloten, de vriendelijke glimlach op je gezicht. Bekijk je bewust van alle geluiden die in je oren komen. Oog is gesloten. Dat ging met een slim lach op je gezicht. Met de zon van je een geluiden om je heen, van de omgeving, in je oren komen. Spanje. openen onze ogen.